4 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Syrische man die eerder deze week werd opgepakt in kapellen, zou hebben meegedaan aan een executie in Syrië. Het OM denkt dat de man van 47 een commandant was... van de rebellenbeweging Jabhat al-Nusra. Op beelden uit 2012 zou te zien zijn hoe een Syrische militair... naar de oever van de Eufraat wordt gebracht en wordt doodgeschoten...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 Om die reden levert de VS geen F-35's meer aan Turkije. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie... heeft Theresa May een moedige vrouw genoemd... waar die veel respect voor heeft. Eerder vandaag maakte de Britse premier bekend... dat ze op 7 juni stopt als leider van de Conservatieven. Als premier blijft ze aan tot haar partij een opvolger heeft gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar weken... Ook EU-Brexit-onderhandelaar Barnier en de Duitse bondskanselier Merkel hebben respect uitgesproken voor mee. In de criminaliteitscijfers van asielzoekers zit geen verdenking in verband met moord. Het enige misdrijf met dodelijke afloop werd gepleegd uit zelfverdediging, blijkt uit onderzoek van het AD dat door de politie is bevestigd aan de NOS. Staatssecretaris Harbers stapte dinsdag op omdat hij in een rapport misdrijven gepleegd door asielzoekers zou hebben weggemoffeld. Daarbij ging het om verdenkingen wegens moord, doodslag en zedenzaken. Het weer in het zuidoosten, een kleine kans op een bui, verder vrij zonnig. Morgen uh, in het noorden eerst een kans op een bui, later meer zon en het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Swaan bij de ANWB. Ten noorden van Amsterdam is vertraging op de A8 richting Zaanstad na een ongeluk bij Oostaan. Staat daar file, twee kilometer, drie rijstroken zijn dicht. Het verkeer loopt daardoor ook vast op de A10 Noord en West. Op de A10 Noord file rijden vanaf de afrit Volendam met 10 minuten op onthoud. En op de A10 West naar nabij de Koentunnel. Ook daar is de vertraging zo'n 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en Heilo, 4 kilometer, met daar 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yes, I'm- to live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 gonna make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 tree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 When my heart's still on the mend Open up to me Like you do your girlfriends And you sing to me And it's harmony Tell what you do to me is everything If they say anything Just to get you back again Why?